Minister Hennis van Defensie zei nieuwsuur dat ze er zeker van is dat ze de Tweede Kamer met argumenten ervan kan overtuigen voor de JSF te kiezen. In de metaalsector wordt vandaag in twee regio's gestaakt. Werknemers van bedrijven als VDL Netcar in Eindhoven en IAC Merwede in Rotterdam leggen het werk neer. De cao-onderhandelingen tussen de vakbonden en de bedrijven zijn stuk gelopen. De bonden willen meer loon en betere afspraken voor de jongste en de oudste werknemers.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 Het weer, de wolkenvelden met regen en motregen trekken weg naar Duitsland. Het laatste verdwijnen de wolken uit het zuidoosten. Daarna zon en een enkele bui. En het wordt vanmiddag 17 graden. Het weekend droog, met ochtends kans op mist en smiddags wat zon. Middagtemperatuur kan oplopen tot ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Emotion by Esprit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 In de Randstad staan er files op de A1, Amersfoort richting Amsterdam... bij het knopend Watergaasmeer 2 kilometer. A8, Zaandam richting Amsterdam tussen de knopende Zaandam en Koenplein 4. Op de A9 ook maar Amstelveen bij het knooppunt Raasdorp 3 kilometer. De A10, de Ring Amsterdam-West richting Den Haag voor de Koentunnel 2... De Ring Oost richting Amersfoort tussen Afrit Volendam en Zeeburg 3 kilometer. A12 Utrecht Den Haag voor Den Haag-Madeveld 3. A20 Gouden richting Hoek van Holland voor het knooppunt Kleinpolderplein ook 3 kilometer. En op de A27 Breda Utrecht bij Lexmond 2 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort, Zandvoort is zin in ZFM. -M -M. Met nu de herhaling van ZFM Jazz. your match. I've close my heart, secure the latch. I'll keep it locked should you decide. It's time to help me swallow foolish pride and to take me for yet another ride into was dat. Met een muzikale bloemengroet. CfM Jazz tot 12 uur. Met Fred Kroonsberg en Charles Duif. En Alco Beuving. Ja. Yeah. Uh, ze vroeg aan mij. Wat voor goede popmuziek Charles? Vroeg dat ze even. En uh, eigenlijk niet genoemd Roxy Music. Roxy Music is ook een van mijn favorieten. En de voorman. Uh, Brian Ferry, die heeft, die heeft zich ook de jazz gestort. In november heeft hij als 40-jarig libriën in de muziek de Jazz Age gemaakt. Een schitterende cd. De muziek die geïnspireerd is op de jaren twintig. Louis Armstrong, Hot Seven, The Wolverines. Echt uh, historische klank, zou ik bijna zeggen. Hij heeft zich ook laten inspireren door de boeken van uh, Scott Fitzgerald, The Great Gatsby, et cetera. En misschien als u naar de film geweest bent, heeft u ook muziek gehoord tijdens die soundtrack, want daar speelt hij ook een nummer op. Wat ik u wil laten horen, is het nummer do de stand van de Brian Ferry Orchestra. Echt buitengewoon, buitengewoon DCD. Ik raad u aan om deze hele CD te beluisteren. Veel plezier. oude jazz uh, doet me een beetje denken natuurlijk aan, aan uh, uh, Dixieland muziek. Uh, Dutch Winkles band bijvoorbeeld. En uh, Deetje Kaart, dus dat is een man waar ik uh, ooit mee heb uh, samen mogen muziceren. Uitstekende trompetist die naast het uh, Dixieland en jazzwerk... natuurlijk ook uh, wel eens in de popmuziek uh, actief was... Dan hadden we meestal een blazersectie met een saxofoon, een trombone en een uh, trompet. En uh, Descartes dan op trompet. Ik hoorde trouwens van uh, mijn neef Fred Koensberg dat er in Haarlem een, uh, een, oh. een onthulling van een beeld van Descartes uh, gaat uh, plaatsvinden. Ik weet niet waar het in Haarlem is, maar uh, nou in ieder geval is dat vanmiddag aan de hand. En dat is leuk, want ik had juist een uh, nummer klaarstaan van de Dutch Winkels Band. Traditionele Dixieland muziek at the Jazzman's Ball. Of love. Ik zeggen Dance Me to the End of Love. Een nummer wat ook beroemd is geworden door de vertolking van Leonard Cohen. En deze cd, Careless Love, staat vol met prachtige nummers. En als je hem nog niet hebt, koop hem, want zo duur is deze cd niet meer. Ja, niet feestelijker om het zondaggevoel aan te wakkeren... dan een plaat van trompetspeler Kermit Ruffins. Tijd voor New Orleans jazz. Hij speelt het nummer When It's Sleeping Time Down South... van de cd Reparting in Traditional Style. Als u het hoort, dan weet u wel wie zijn voorbeeld geweest is. Beautiful moment, yeah. Yes, what a wonderful day. Y'all look out there. I've got a beautiful feeling. was dat heerlijk. Ja, luisteraars, uh, hoewel het nog steeds geen februari is... hoewel, we zitten er nog maar een paar maanden vanaf... en dan heb ik het over de 14e februari, Valentijnsdag... heb ik toch een leuk nummer voor u gevonden van Sammy Davis. Sammy Davis zingt My Funny Valentine. Nou, als u uh, uw geliefde in de buurt heeft... dan uh, draagt u haar vast een warm hart toe met dit nummer. My funny valentine Sweet comic valentine You make me smile You're my- Maar Fanny Valentine natuurlijk 14 februari dachten we aan. Uh, Auco, we, ja. we hadden het net samen over uh, uh, de, de mooie uitzending met Willem Duis. Muziekmozaïek. Klopt. Kan jij het, uh, het orkest van Rogier van Otterlo nog, uh, nog herinneren? Zeker wel, ja. wel. Interspection, hè, natuurlijk Interspection met, met Thijs van, van, Leer, van Leer. Maar ook een jazzy nummer. Jane's Team, gespeeld door het orkest van Rogier van Otterlo. Daar gaan we van genieten. was dat, dat hoorde u natuurlijk. Hij kan niet alleen een prachtige montra spelen... maar ook fluiten is van hoge kwaliteit. En de man is al dik in de negentig. En voor zover ik weet, treedt hij misschien nog wel op. Het volgende nummer wat ik voor u heb uitgezocht... is iets heel anders. Dat is van Harry Connick van de CD die in juni 2013 is uitgekomen... Every Man Should Know. Het nummer I Love Her... Hierin grijpt waarin Connick terug op de wilderige en romantische bossen Nova-jaren 60. Uh, het geluid lijkt een beetje op het geluid van Stankets en Joachim Gilberto. Vol met strijkers op de achtergrond. Prachtige achtergrondmuziek. Luistert u naar I Love Her. heeft geluisterd naar nummer uh, Bumper, gespeeld door de groep Bruut. Superjazz noemt saxofonist Maarten Hogerhuis zijn jazz. Het is een, een opzwepende muzieksoort, een trein van jazz, van ritme, blues en popmuziek. De band wordt gevormd door Maarten Hogerhuis op saxofoon. Volkert Oosterbeek op Hemmendorgel. Thomas Rolf bas en Felix Slaarman op drums. Echt een gezelschap wat u moet zien. Ze speelden overigens ook in Haarlem laatst. En dan nu Harry Connick met het nummer I Love Her. See with her. Harry connect met het nummer I Love Her van de cd Everyman Every Should Know. En dan nu iets heel anders. Alexis Cole samen met Fred Heers. My Prince Will Come heet de cd maart 2010. Het nummer So This Is Love. En ik vraag u speciale aandacht voor uh, de harmonica. U denkt natuurlijk meteen aan Toets. Maar de man heet Gregor Marit. Een nieuwkomer. Fantastisch geluid. Voor het echte romantische gevoel. Deel dit. De tijd staat stil als je dit nummer hoort. China. En dan nu David Becker met het nummer The Colors of Sound van de cd The Colors of Sound. Ik heb David Becker voor het eerst horen spelen op de Tom Tomfell in Den Haag afgelopen jaar. En uh, natuurlijk gaat het over Indonesië. Maar deze cd gaat over The Colors of Sound, een prachtig nummer. Luistert u.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 Het ministerie van Economische Zaken gaat de verzoeken beoordelen. Het kijkt of de aanvragen een toegevoegde waarde hebben omdat ze bijvoorbeeld werkgelegenheid opleveren.